Wij beginnen de zogerles 159. Zo zien wij dat op de ene zogerles: is het vervuld, is een veel uh, mist, als het ware mistig. Het is niet, on, on, on, uh, niet aangrijpbaar, zeg je. maar... Vanaf vanavond, vanavond is een pure zoger die helemaal, wat wij gaan leren, onthullend is. En enorm veel verrassingen zijn, enorm veel bevattingen zijn die echt uh, geweldig uh, uitkomen na een reeks van de wat die minder onthullend waren. Kijk nou, nu is het, wij zitten nu in de tweede week van september, je yeah. ziet wel minder ah. mensen op de, op de les. Dus na de vakanties, yeah, iedereen is nu weer hard begonnen weer aan het werk. En je voelt het wel hoe dat zit. De mens is zo so gemaakt, het is niet, direct komt hij al die maanden, brr, september, oktober, en dan, maar natuurlijk begint het een begin beetje direct al bij ons werk. Besinning en al dat soort dingen, of maar ook. Zo so is het. Zo so moeten we zien dat de mens niet een ideaal iets De mens is een onvoorspelbaar wezen. Zo moeten we uitgaan van de mens. De mens is onvoorspelbaar uh, so wezen. Dat jij verwachtingen hebt van iemand dat iemand zich zo zal gedragen of zo zal gedragen, is het goed. Maar jij moet ook van binnen je loslaten van de, de ander, je, je weet het nooit, welke drijf in de mens opeens geact, geactiveerd wordt. En dan gaat hij opeens dingen doen die, die vreemd lijken, die raar aan jou lijken. Je moet het accepteren, ook bij jezelf want het is niet wat jij wil, dat jij de baas wil spelen, of controle uitoefenen. Maar jij wil dat men van boven, dat men jou laat zien steeds meerdere dingen van jou, en die moet je wel onder controle hebben. Maar jij moet het wel open je stellen, dat, dat die scherfjes die je moet corrigeren, die moet je wel onder ogen krijgen. Ja? En niet blijven op een, op, op een bepaalde bepaalde ja. overtuiging, ...te hebben, welke dan ook. Um, we hebben geleerd dat... Uh, ...de rechtvaardigen die... Uh, ...een zetel hebben in, een lagere, in het lagere... ...paradijs dat die stegen op uh, feestdagen, we noemen het sabbat, sabbaten, dat zij stegen op naar het hoog, naar het hogere paradijs. En het hogere paradijs, daar zijn uitzonderlijke zielen, uh, zijn die uh, nu en dan dalen af naar naar, naar, een, naar onze wereld ook. Om wie dat waardig is om die te helpen. De regel, de pagina Kuv Yud Gimel 113, de regel 6 van de zoger zelf. Ot kuf, Yud. Ole zinmin, it hazun Adam, le ne nisin lon alain, zeifum, kei gavna de nehiro achtu, Ilaa, daar staat een puntje, dat je weghalen, dat puntje, in de regel zeven. Velozachina, leistakla, ulemenada, acht razin, de hochmata jatir. Asulam, de linker kolom, de regel zeventien. De referentie van Oud, Kuf, Jood. Ha, nog niet vertaald. Erg goed, zie je hoe dat is? Nee, niet haast, maar dan... Dat is net of jullie dat al zelf kunnen. Zes, ja. Stap voor stap komt het zo so vanzelf, je yes, zal zien. Zes. De Oud, Kuf, Kuf, jud, 110. is goed om die twee keer te vertellen. See, de eerste keer uh, gewoon letterlijk de Aramees en dan het Wat koef uh, iut. 110. Oele zemdien en soms van tijd tot tijd beter te zeggen. It gazum zij verscheiden, dus die rechtvaardigen, Verschenen zij negat bne Adam aan mensen, of bne Adam, aan de zonen van Adam. Lema abed niet nisin om hen wonderen voor hen te doen. Dus wonderlijke daden voor hen te doen. Kim lachin als zoals so uh, de hogere engelen zeven. Kegavna de gezien haast so zoals wij hebben het nieuw gezien, zegt hij. Nehiro de, de butzinele het licht van de uh, grote, van de grote uh, lichtbron, hij doet op die ravenmenuna Saba. Welzijn we en lastakla we en wij waren niet waardig, we om, we waren niet waardig om te kijken, aandachtig en omlaag en om te weten te komen, achter razende hoogmatten, ja, meer uh, de geheimen van de wijze. Het is letterlijk, dus, maar kunnen dan, gewoon dat jullie die woorden goed uh, kunnen onderscheiden welke woord wat betekent. De Hasulam, de linker kolom, de regel 17. De referentie uit Kuf Iud. Ule zimnim it hazu neget Dubbele punt. Mim en Soms, van tijd tot tijd, 18. Had Sadiqim Ha'elo, hij voegde toe, deze rechtvaardigen, neer im worden gezien, verschenen, neger Adam, zoals in, de, in het vers stond het, tegen, te, uh, tegenover de aan, dus aan, maar dan tegenover de bene Adam, de zonen van Adam, oftewel de mensen. Laat soort 18 in het laatste woord. Zie ik dat daar ontbreekt de letter wav voor, het laatst, voor de laatste letter voor de taf ontbreekt de, de letter wav. In het laatste woord van de regel 18. For the last letter. Last, so, a 19, lahem nisim, om an hen wonderen te doen. Kem lahim a ilenim, so as hoge engelen dan dat doen. Ke she rainu, 20 ata, orama oreilion, so as we hebben gezien het licht van Amaora, ilion van het grote, hoge, de hoge lichtbron, we lozen gingen, en wij waren niet waardig, leestakel om te kijken, meer, Jotter is meer, aan het einde van de regel, van de regel 21, meer te kijken, en te, te, te weten te komen, van de hoge, van de woord, van de uh, geheimen van de wijsheid, van de gogma. Als je kijkt, wijsheid is wijsheid, maar kijk naar wat, he, wat in de taal staat. Naar de geheimen van de gogma. Gogma is de wijsheid, dus gogma is het licht gogma. Dat is de wijsheid. Wat is de wijsheid? Licht gogma is de wijsheid. Licht gogma, wanneer het licht gogma. Dat is waar de wijze 22. Let op. Pirouche, De uitleg. Nog een keer. Deze zoger is zeer, zeer onthuld. Open. Alles helder in deze zoger. Dus zoals we dat zien. Verhulling. En nu deze zoger is. Enorme onthullingen. Enorme verrassingen. Ook voor mij. Nou, let op. 22. Pirouche, De uitleg. Nadepunt, Akavana al neshamot i chibdea zgula, 23 she bagan eiden Ailjon she af al she gavo, kol 24 kach, אדם אפילו אנישא מוד שבקאנ אידן את 25 והולוד אלייהם בראשי יארחיו שיפתא אינאן 26 יחולוד לישא עוד רשמ אלה יורדות תיקים. 27 and 28 Im Kole Ule Zimnin Idhazon Neket Bnei Adam Za 28 Shahen Yordot Migan Eiden Ha'ilyon Le Olam Umitra Ot De Pachina Kuf Yud Dalet hasulam De Rechter Kolom De eerste Adam Kmo, Mlache, Elion, En nu vertel die geweldige dingen. Als we dat zien goed en weten hoe dat functioneert, dan, dan helpt het ons. Hoe, hoe dat functioneert. De vorige pagina. De linker kolom, de regel 22. De eiklech. To Toelichting. Akava na het slaat op de die ideeën z'gola, op de uitzonderlijke zielen van enkelingen. 23. Sheba Olam, Sheba Gan Eden Elion, die bevinden zich in het hogere paradijs. Che dat ondanks het feit, Che Malatan, Gavoga, Koelkaag, dat hun hoogte is zo hoog, hun traptreden is zo, beter te zeggen, zo hoog, Atscha, Afiro, Neshamot, 24, zodat zelfs de zielen die in de Gan Eden hatachton die in het lagere paradijs zijn, die vijfentwintig Hallelujah's die stegen naar hen op uh, berashe jerkei in de, uh, op de nieuwe jaar of over Shabbat en op de sabbaten toestanden van Shabbat. En van die Lizagod zij kunnen niet daar blijven verblijven, maar Ella jordot tegen vlamekoman, maar dalen direct af naar hun plaatsen. We hebben dat geleerd, ja, dat zij kunnen daar niet verblijven. Het is te hoog. Ze pakken daar wat ze pakken, dus ligt hoog maar, en dan, en dan trekken ze naar beneden, naar hun eigen plaats, want hun plaats is uh, chassadim. En ze halen daar een hoog En trekken daar. Nou, im kool ze, desal niet te meen, ach, het gazon, maar soms en soms worden zij, verschenen zij aan de benen Adam aan de mensen of de zonen van Adam, dus de nakomelingen van Adam. 28. Shem, Jordot, Migan, Eden, Reu, Jonlet, die ons, Dat zij dalen af van, de, van het hoge paradijs, leolamaze, naar deze wereld omitraoot, en worden gezien, verscheiden, de volgende pagina, de eerste rechterkolom, de eerste regel, regel was zo aan, aan de beneden, aan de zoon, aan de mensen. En hoe? Kmo, m'lachee, l'on niet zoals uh, de hogere engelen, zij doen het niet zoals hogere engelen, die ook afdalen, soms naar deze wereld. Dus eigenlijk trekt hij een beetje parallel tussen de engelen en de zielen die dan zitten in, de, in het hoge paradijs. Dat zij ook trekken naar deze wereld om mensen te helpen. En twee, de regel 2. We haïnu ke gavna de chazina hashta nehiro drie de botzina ila a. We haïnu, dat wil zeggen, zoals de zoger zegt, ke gavna, zoals we hebben gezien, nu. Dus nehiro de botzina ila Het licht van de grote lichtbron drie na de punt. כמושרה את האור של אמה אירילيون פיר, דהיינו, לרגע אמנון ד Sabbath, שיראהו פהי אליהם מירום, מלתו מגן אידנה אירילيون, ונית gaze שלין ניהם בולמ חזז. דרי נדפּן zoals hij zag, zoals we hebben gezien, beter te zeggen, nu het licht van het van van de hoge lichtbron vier. De heilu dat wil zeggen de ravenmenulsaaber, de ravenmenulsaaber zoals hij had gezien, de ziel. Shayerad vijf elayem die dalde naar hen. Af, Miroma van eh, de hoogte van zijn traptreden, Mikan Eden Dus van het Hoge Paradijs heeft hij naar hen afgedaald. En weten wij wat het Hoge Paradijs is? Winnie Gla, Winnie Gla zeis, hem Baulamuse, en hij werd onthuld aan hen. Voor hun ogen in deze wereld. Ze probeerden volledig zichzelf te concentreren. Wat hij zegt nu over die Rav Menonassaba. Kijk, dat waren twee, twee wijzen. Twee echte, echte wijzen. Die twee. Rav, Rabbi Abba en Rabbi Elazar waren de grootste ooit, de grootste van een generatie, ze waren kabbalisten. En kwam bij hen de ziel van Ravim en Sabah. Van het hoge paradijs. Ze waren allemaal, beide waren ze, bekenden eh, ze de Torah en alles wat ermee te maken had van A tot Z. Waarom is dan Ravim en Saba? Waarom was niet genoeg Moshe, bijvoorbeeld? Waarom niet de ziel van Moshe kwam naar toe? Dus Torah is toch gegeven aan Moshe? We zullen zien de geweldige dingen we zullen leren hier in deze zorg. 7. We dores hamikra negat Adam. Al-Bet, acht, En hij verklaart het vers, het vers, Neged bene Adam, tegenover de, of aan de zonen, aan de mensenkinderen, aan de mensen van Adam, of aan de, aan de mensen. Dat was ergens, we hebben geleerd dat dit van een vers komt vandaan. Dat heet, hij verklaart dat op twee. Door, geeft twee betekenissen aan deze uh, aan, de, aan dit vers let op en beide zijn geldig alleen als men zegt twee betekenissen betekent niet dat uh, en dat en dat soms dat en soms dat Nee, maar het betekent dat uh, van, verschillende, van verschillende niveaus van in verschillende relaties dus twee betekenissen geef die aan an deze aan dit vers alf alah ne shamuche bagan eden atachton 9 sheyes lagend diukna debnay adam upai lagend tin haorod anis gavim je jechlo le kabel elf mesham. Badere, badere chariah. Barosh godes over Shabbatot. Goed kijken. Dus twee, in twee aspecten. Dus door twee aspecten, twee betekenissen geeft die aan die, aan dat vers. Dus aan de, benee, aan de, aan de mensen. Wat is dat? Welke like zijn dat? Alef, het eerste, de eerste betekenis. Alleen mm is hem dat het slaat op de zielen, dat begon eeden atachton, dus die, de mensenkinderen of mensen van Adam, de mens. Dat het slaat op de zielen, dat begon eeden atachton die in het Lagere paradijzen. Wie, wie zijn dat? Hij zegt, de ene, de ene betekenis is, dat zijn de met zielen die in het lagere paradijs In het lagere paradijs zijn allemaal, waar, wat zit daar in het lagere paradijs? Natuurlijk, daar zitten niet lichamen. Ja? In onze wereld, goed opletten, in onze wereld zitten, zitten de mensen waarbij dus en ziel en lichaam aanwezig zijn. Ja of niet? In het lagere paradijs zitten alleen zielen. Dat zijn, dus dat betekent, in het lagere paradijs, wie zit er daar? Als een mens al overleed, ja, hier op aarde is geweest, daar, of nog niet gekomen was, zijn ziel daar zit, nog niet, in, in, nog niet ingebed in een lichaam, dan zit je daar. Of een mens na zijn overleden. Dat zijn de zielen, duidelijk. Maar geen, geen lichaam. Dat is wat hij zegt ook. Dus wie zijn die de mensen? Hij zegt, aan de ene kant, de ene, de ene, in de ene uh, verhouding, of de ene betekenis daarvan, is dat het slaat op de zielen, die zijn in, de, in het lagere paradijs. De negen. Jezus, la hen die joek naar die dame die het beeld van de mens hebben, hebben gezien. Ja, het beeld van de mens, dat als de mens overleed, dan behoudt hij ook zijn beeld van binnen, het binnenste beeld, niet van, het van buiten zijn, maar van binnen al die, alles wat met hem, de indrukken die hij had in dit leven, die blijven voortbestaan. Dat is het beeld van de mens, en niet eigenlijk. Uh, dus dat is die dus het beeld van de mens hebben opaal met hen hoor rood en uh, werken in hen de, die lichten. Dus be, ze worden beïnvloed met andere woorden door lichten. Hanis van die verheven lichten van Shetin she elion. die in het hoge, van het hoge, die in, in het hoge paradijs is. Dus de verhouding is nu, de eerste betekenis is, de verhouding tussen de zielen in het lagere paradijs en de lichten die komen uit, de, uit het hogere paradijs. Dat zij worden beïnvloed door de, door de lichten die komen uit het hogere paradijs. Die zij, kunnen, die zij die zielen in het lagere paradijs, kunnen daar vandaan, van het hogere paradijs, de regel elf, ontvangen, door het opstegen, op de, uh, op de, uh, het maans, het, uh, volle maansdagen, en op Shabbat. Dat is dus de relatie tussen die twee, tussen de, Je as hen, twaalf, zo hot, le kabel, pneehen, en e shamot. Je bagan, eiden heilion, dertien. Wille red, schuwle mikoman. Punt. Je dat dan, dus op die speciale dagen. Worden zij waardig, twaalf, Lekabel kabel, om, eh, om gezichten te ontvangen betekent de voorkant, vlegen betekent gezicht. Gezichten te ontvangen betekent ket-a-tet kijken, betekent de, de, wat wij noemen dat boven de gezicht, dus waar het licht, de kant waar het licht vandaan komt. Kunnen zij gezichten ontvangen van de zielen die in het hogere paradijs zijn? Maar een lagere komt naar een hogere die ontvangt van een hogere. 13. Willen red, shoevelen, me kom aan. En afdalen, terug, daarna af, terug, afdalen naar hun eigen plaatsen. Dat is de ene relatie, zie je dat? Wat betekent negat bene tegenover de zonen van adam of de mensen? dat is een de zielen in het lachere paradijs in hun verhouding tot de tot de zielen in het hogere paradijs. Bet de tweede betekenis dertien. doresh derach bnei adam firtin bamash maze, sheane shamot a elu shebagan te eden 15. Jordot Lefamim Leola kmo gmoomlache marom zesten winier od Lein had Zadiken, let over de Segtoes. De tweede dertien, de tweede betekenis waar hij dus dat hij uh, uh, dus geeft aan dit vers wat is betekend is die tegenover de Mensen. Dorres dat hij verklaart dat dit vers negat neadam 14, dat het de mensen zijn, negat neadam, dat zijn de mensen die daadwerkelijk zijn in onze wereld. Dus de slat op de twee de betekenis, de slat op de mensen die echt in onze wereld zijn, shaghaneshamot haeelo, dat deze zielen, no, shabagan eden haeeljoon, dat de zielen die in het hoge paradijs, kijk wat hij zegt ons 15, jordot lefamim laolam haze, dalen af, soms dalen af naar deze wereld. Kmoam om, zoals so uh, de hoge engelen. 16, wanneer Ot leen het En ze verschijnen aan de ogen van de rechtvaardigen, hier op aarde. Kijk nou de verhouding. De ene verhouding is tussen de zielen in het lagere paradijs. Maar daar aan het lagere paradijs komen de, de zielen van het hogere paradijs niet naartoe. Die dalen niet af. Dan moeten de zielen in het lagere paradijs. Op, daar alleen op die speciale dagen, waarin, waarin de itaruta dele eila is, de opwekking van boven is, dan haalt men hen naar boven, naar het hogere paradijs. En dan bekleiden zij de zielen daar, overeenkomstige zielen, en dan ontvangen ze dan van hen, hoor, Maar wel, de, in de tweede betekenis, is dat de zielen van het hogere paradijs, van het hogere paradijs. Die, die dalen af helemaal naar hier, naar, naar deze wereld waar wij, met ons, waar wij nu leven. En hier eh, verschijnen zij aan rechtvaardigheid. Het kan niet anders zijn waarom een mens dan opeens wordt aangetrokken door het geestelijk. Hoe loop je gewoon op straat en opeens ziet je licht? Hoe komt het? Omdat zo so is het dan, men van boven komt, het hoeft niet, kijk moet je zo zien, het hoeft niet helemaal, altijd een ziel zijn, volledige ziel, die ook als mens verschijnt hier op aarde. Het hoeft niet altijd zo te zijn, zo echt ultiem, zoals het, zoals de ziel van Rabbi Menon Asaba verschijnt. Aan die twee reizigers. Want hij, zij zagen hem werkelijk. Er was ingebed in een lichaam van een. Van een m, waarschijnlijk was het gewoon ingebed. Ik zeg het zo maar. was gewoon ingebed in het lichaam van een gewone, gewone ijzelboer. Iemand die dan de drijver, ijzeldrijver wie was dat, wie was dat kon gewoon een gewone willekeurige ijzeldrijver zijn maar dan op dat, daar, daar in hem was dan ingebed, we weten dat niet hoe dat is hoe dat, hoe dat, doet er niet toe maar de ziel kwam moet je niet denken dat het dat, het, uh, dat terwijl de ziel naar beneden kwam van Rabba Saba, ja, dus van de, van de boven, van het paradijs dat de ziel werd hier uh, intussen in op de weg, onderweg, verkrijg je ook een lichamelijk uh, gestalt. Ook dat is mogelijk, to, theoretisch is mogelijk, maar uh, waarschijnlijk is het, maar goed, we zullen zien, is, ik wil niet uh, hier redeneren daarover, het filosoferen, want er zijn verschillende varianten mogelijk. Het, het, het is voor ons niet belangrijk. Voor, voor ons belangrijk is niet hoe, wat de werking daarvan is. Maar soms kan het zo zijn dat alleen maar een vonkje verschijnt. Ja? Een vonkje van een grote rechtvaardige verschijnt hier op aarde. Dus een deeltje daarvan. Wat die, juist wat die mensen ja. nodig hebben. Er zijn verschillende varianten zoals we leren een keertje bij in, in, um, in Schara-Gilgulim. En dan moesten we zelf gaan doen. In de poort. Ja, dat ga je zelf doen. Maar eerst, Schara-Gilgulim, de, <laughs> Schara de poorten van de incarnatie, is eigenlijk, dat moet je altijd zelf doen. Wees misschien komen we wel er naartoe. Ten eerste, om dat te leren moet je wel, wat is wat wij bedoelt daar? Om dat te leren moeten we de... Het mechanisme goed, het mechanisme kennen van hoe dat, de, wat we leren in Tess, ja? dus wat we leren in Etscheim, hoe, het, hoe het de structuur van het heelal in elkaar zit. Want wat hij vertelt is niets anders dan wat wij weten dat niets bestaat in het algemene wat niet bestaat in het bijzondere. Dus wat hij doet, Ari op een wonderlijke manier. Hij projecteert dat, de yeah, structuur van het Hilal op de zielen uh, via de dus door de incarnaties, via de in, incarnaties van de zielen naar hun volmaaktheid en correcties. Dat is wat hij doet. Nou, dat is voor dat wij niet goed oriënteren ons in de the, in the structuur van het Hilal is het voorbarig dan gaan we beelden zien, allerlei andere dingen zien. En bovendien hebben we dat nog één aspect. Om dat te lezen moeten we ook uh, Tanakh goed kennen. Ja, dus de hele Tanakh, dus Torah, uh, de hele Tanakh moeten we goed kennen. Waarom? Want hij daar verwijzingen doet naar de zielen uit Tanakh. Want in Tanakh hebben we allerlei mensen, personages ja, in de Tanakh. Dus Torah, profeten en, en geschriften. En dan verwees je dan een hele keten, als het ware, een keten. Het, het kwam van de ziel van Kain en dan gaat het naar die en naar die. En dan als je niet kent die persoon, personage, dan is het moeilijk. En dan moet ik dan alles nog weer uitkouwen en dan is het, is het erg goed. Daarna, we dus, zullen dat... Daarom is het erg goed dat je zelf zelfstandig doet. Dan kan je dan, aha, wie is die andere? Dan ga je dan zoeken weer wie was die ziel. En dan ga je dan zoeken naar iemand die dan zit in, ergens in het boek van uh, Shmuel of dan anders. En je gaat zoeken wie was die personage in de Torah. Je gaat leren over hem. Dan ga je dat verbinden in jezelf. Anders wordt het moeilijk. Maar goed. Uh, wat, maar we leren ook hier in de zogenaamde enorm veel ook over het uh, fenomeen uh, incarnatie. En zie, Wat we, we nu leren, is ook, is, ook, is ook een element van uh, incarnatie leren. Zeventien. We zijn sommer. We lozen hier hier moet je dat in het laatste woord in de regel 17, in plaats van de e na de laatste letter WAV, maak je dan een DALET van. Het okay. is dus een beetje doortrekken, de dat die, die, dat kop, kop van de WAV. ULEMENADA. Lemen, ULEMENADA 18 in de hochmata ja tier dubbele punt. Zeventien. Dat is, dat is, we zijn dat is wat de zogers zegt. We en we zijn niet waardig geworden om meer te kunnen kijken en te, en te weten te komen. De geheimen van de Chogma. Te vertalen Chogma alleen met wijsheid is, is, is, is, is, is net als niets. Dus Chogma. De geheimen van de gogma. De hele geheimen. Wat is een geheim van een gogma? De, de hele, alle geheimen. Alles wat, we, wat het nodig is. Uh, voor een mens. Om leven aan te trekken. Is gogma aan te trekken. Gogma aan te trekken. Licht go, gogma aan te trekken. Niets anders. En daar zit alles. Wijsheid. en, en domheid. Alles zit daarin. Zit soms meer domheid dan, dan wijsheid. Maar de hogere domheid. Ja, begrijp je, alles zit daarin. Dus ik kan het, het is niet genoeg om te zeggen. dat Gogma is wijsheid. Ja, ze leren Gogma, ze leren ook nog. ze denken dat ze wijsheid leren. Ja, want die leren taal moet ja, ze leren Talmud bijvoorbeeld. Want ze leren, is dat wijsheid. Het is wijsheid van deze wereld. Het is wel heilig, maar zonder de geheimen. Zie, daarom zeg je dan. Razen de hoogma, de geheimen van de hoogma. Krijgt het en niet uh, en niet uh, logische logische logistiek, ja logistiek van van dit komt dat en dit komt dat en zo so en achten Na naar de dubbele punt. Met onen als je teken 19. Nee, lam me hem. Om je het haai. Lozachale hazikentwintig od raziend de oreite ad heen. Wat is dat wat hij zegt? Die, dat hij zegt dat wij hebben niet waardig, wij zijn niet waardig bevonden om, om meer te zien deze geheimen van de gogma. Dubbele punt. Met Hij Um, beklaagt zich kan je dat zeggen, ja. hij beklaagt zich daarin over, hij beklagt zich letterlijk over het feit dat ze tegen dat direct dat hij die Rava Menonassaba Rav direct uh, verhulde zich van hen dus hij onthulde zich aan hen hij onthulde die gogma aan hen de, de toestand van de gmaartje kun en, en dan verdwijnt die direct. Om je hae en van die tijd loos zeg je was hij die hij die is aan het an het, an het woord is uh, die zegt dat van die vanaf die tijd van die tijd af uh, ja, vanaf die tijd uh, was hij niet waardig, of kon hij niet uh, die verdienste hebben, om nog te bereiken, nog te bevatten, 20 razende de geheimen van de Tora adhene tot hier, tot, tot dit moment. Zie je, alles draait, uh, in het, alles draait in het in het leren en bevatten van de geheimen van de Torah. Zie je, de geheimen van de Torah. Alles is voor de mens gemaakt op de manier dat het altijd is boven het verstand. Steeds moet je boven het verstand gaan. Dan weer iets ontvangen. en Dan weer, weer ver, ver, verhuld, dat kan niet anders. De volgende, we gaan nu naar boven, naar de regel 1, op, de pagina, op deze pagina, Kuf Yud Dalet. De, de regel 1, nee, pagina Kuf Yud Dalet, dus 114, de regel 1, ot Kuf Yud Patach, Rabbi Abba, Wamar. En nu Rabbi Abba die opende. Ot Kuf Alef, 111. Wat ach Rabbi Abba, Rabbi Abba opende. Ook weer een vers. Wom, wom, maar, en zij. Er punt. Manuach. er Manoach. Er is to. Mot namut. Ki elokim Rijden afgelagd de manor. Lohavia da mai avidate. Amar hoil uchtief. Kilo i reigni Adam Vachai. Vadai anan chazinen. Uwaga uwagam. Over gam ken, mot na mot. En nu, deze ooit is absoluut iets speciaals. Als we het leren, als we nu begrijpen wat hij ons wil zeggen. Ik zal eerst een kleine introductie geven. Uh, Rabbi Abba zei nu iets, so hij citeert een vers uit een boek, Shoftim. Uit rechteren. Ja, dat staat zo in het Nederlands. Re rechteren. Richter. Richter. Richteren. Oké, okay. richteren. Richteren Jutgibir. En daar wordt geschreven, daar wordt gezegd, daar is een verhaal bestaat uit Shimson Agibor. Uit uh, Samson de Held. Ja, die, die langharige Shimson. Grote vent, die hulk. Ja, herinner je nog, Samson. En voor dat, ja, dat was, um, toen de ouders waren van hem, Manoor en zijn vrouw, Manoor en zijn vrouw, hij spreekt nu niet, hij was, hij de, haar, zijn vader heet Manoor. En ook hier zie je ook, so hij zit, Noog, Noog zit ook, Minoog. Het is net of het vanoeg komt. Maar doet het, dat op een, op een dag. Kwam een engel. Verschijnen een engel aan zijn vrouw. Niet aan hem. Maar aan zijn vrouw. En. Want we hebben net geleerd. Ja, dat die, ook de engelen. Die, dat die dat die zielen, die van de hoge paradijs, zoals Rabba Menuna die van de hogere paradijs, die verschijnen mensen hier op aarde. Als engelen, dus zoals engelen ook dat doen, op dezelfde manier als engelen dat doen. En dan gaat hij dan ook uh, opeens, kom je dan en gaat hij dan vertellen over de engel, die verscheen aan de eerst aan de vrouw van, deze manoog, dus aan de moeder van de toekomstige Samson, en daarna aan deze manoog. Natuurlijk, hij trok naar zichzelf toe, die man oog, maar van de engel, die verscheen aan de vrouw. Zij was een rechtvaardige vrouw. Hij was ook niet gek, maar niet, niet slecht, maar zij was een speciale vrouw, hè? Zijn vrouw. Zijn vrouw. En hij verscheen aan haar. En Daarna hij ook, was hij ook deelachtig toch. En dan uh, was hij erg bang toen de engel die verscheen aan, aan, aan, aan, aan haar, betekent ook aan hem. En zij zagen hem, maar hij kwam voor de vrouw om haar een boodschap te brengen dat zij zal een zoon. Uh, hij zal een zoon eerst uh, dus verwekken. En hij vertelde aan haar dat zij mo mo moest dan niet geen wijn drinken, en geen uh, druiven eten. Want het is of dat of wijndruiven, hetzelfde. Dus, dus, dus omdat, en cetera, et cetera, dat hij, ma dat mag ook geen scheermes op zijn haar komen. Want hij heeft een speciale functie. Hij is Nazir. Hij is al Nazir, is dus iemand die uh, speciale beloofde, geloofde of zo, so. uh, dat is niet geloofde, maar hij moest een speciale rol vervullen, uh, <coughs> en richter worden voor Kisraël, etc. En dat is waar hij het nieuw beschrijft. Ja? Rechter, no, richter, richter, is een oude woord voor rechter uh, in, in het volk Israël. Waar waren periode was een periode. Kijk, dat was een periode. Eerst was een periode dat uh, de leider was alleen Moshe. Ja, dat is de eerste leider. Ja, ja, ja Dus dat is dan een, als ik zeg Tanach betekent drie, drie delen. Torah, Tanach betekent Torah, Nevi'im en Ktubim. Dat is, afkorting is Tanach. Dat betekent, Ta is Torah, Nevi'im betekent profeten en Ktubim betekent geschriften. Dus samen is het Tanach, afkorting van alle 24 boeken van de van Heilige Boeken, van het Heilige schrift. Okay. En wat nog meer. En de richter, dus wat, war, wat waren er, wat staat het richter in het boek, richteren? Dat was, dat was een periode in het in het de ontwikkeling van in het volk Israël, waarbij uh, regeerden over het volk, richteren rechteren, dus iemand die recht deed over het volk dus zo, huh? een soort geen koning nee, gewoon was iemand die en altijd was so, okay, ik het zo, kijk, moet je zo zien. Is He, is, dit volk is alleen maar geestelijk. Ja. Dit, dat moet iemand bewijzen, iemand moet echt duidelijk laten maken in dit volk dat die echt van boven aan hem gegeven is. Wil hij over het volk uh, koning zijn of uh, heersen of uh, recht doen, etc. Eerst was Moshe. Ja. Ook zij wilden hem niet, maar uiteindelijk, oké, okay, zij accepteerden hem. Het is erg moeilijk, het bevolk erg moeilijk accepteert iemand boven zichzelf. Ook in Israël, nu hebben we hoeveel wonen daar Israëliten? Vijf miljoen of uh -huh. Acht miljoen, ja. Yeah. En iedereen zegt, iedereen zou een pre, pre, president willen, of premier kunnen worden. Iedereen meent dat hij ook een pre, premier kan zijn. Iedereen heeft zijn eigen mening. Dat heb je erg moeilijk met. Maar, dus, Moshe was regeerde over dat volk. Van boven kwam het. Daarna gaf hij dan stafetten, stafete. Ja? Stokje, stokje aan Joshua Benun. En na Joshua Benun waren die richteren wat men noemt niet meer, waren, was niet meer iemand die, die, die dan dat overnam. Hij, hij had geen kinderen. Ja. Bij hem was wel iets gebeurd. Maar doet hij niet toe. En dan was het ook weer, ze waren steeds, natuurlijk gingen ze daar zondigen. Hoe meer, hoe meer zondigen. Hoe meer zondigen, dus, ze gingen daar in Israël in het van toenmalige Israël gingen ze daar al die zonden doen, net zoals de publiek daar, de oorspronkelijke bevolking daar. En moeilijk was het eenmaal rijmen met de Torah, met de wetten van het heelal. En dan werden ze onderdrukt, want het is, het is gezegd aan dit volk dat zodra je gaat zondigen, dan word je onderdrukt door de anderen. Altijd zo. En dan, gingen, dan werden ze onderdrukt in de tijd van die richteren. Dus die, die, dat zijn de speciale, dan waren speciale zielen steeds aange, naar voren gebracht, een voor één die regeerden over dat, over dat volk. Dus aan hen werd gegeven weer de redding, de reddende hand, en dan konden ze wel een tijdje weer zich bevrijden. Dan weer een andere, zo so, dat zijn de richteren, ja, dat zijn de en deze, goede vraag. En deze, Shim Samson, hij was ook een van de, van de rechters. En hij moest vechten steeds met die plishtim, plishtim dat zijn, uh, plichtim van het woord Palestijn. Philistijn. Pal Philistijn. en Palestijn is hetzelfde. Dus, ik geef geen parallel met die Palestijn, maar ik weet niet wie, wie, mm toen waren. -hmm. Goed, maar ja, begrijpt het hoe dat moet. Dat wij een beetje de context zien waar, het, waar wij zitten. En dan verschijnt zo'n engel eerst aan, aan, zijn, aan zijn moeder. En dat is waar wij nu staan. En dan, uh, en dan niet aan hem, niet aan zijn vader. En dan maar die vader die mag zich natuurlijk zorgen over. Hij hey, leerde de Torah, hij kende natuurlijk de Torah. Hij maakte zich zorgen dat de engel is verschenen aan zijn vrouw. Betekent, engel verschenen, dan is het, we zullen zien wat het is. Dat is net zoals we hebben gezegd. We zullen straks zien wat hij ons vertelt, wat de zoger zelf vertelt ons. Dus, de regel 1 na de punt. <laughs>